Steek je hand door die ruit en haal alles uit die etalage wat te vreed is. Goed als je me loslaat. Niks daarvan. Jij blijft bij ons. Dat mag je maar. Kom op! Daar is iemand. Hoor je wel? Goed, dan geef je geen aan boord. Als je maar blijft staan, wil je staat en niet tegen me aan botst. Het is me de hele ochtend al gebeurd. Oh, neemt u mij niet kwalijk? U bent blind. Natuurlijk ben ik blind. Dacht je dat ik voor mijn plezier met die stok liep? U weet dus niet wat er gebeurd is? Ik weet alleen dat iedereen verdomd onhandig schijnt te wezen.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 In je oortjes. Maar ik ga... Ga jij met me mee. Oh. Hou op. Hou op. Ga er los. Oh, maak jij dat je weg komt, vuilen. Ah. Oké. Okay. Sta maar op. Ik, ik zit al vastgebonden. Nee, nu niet meer. Ik heb het touw doorgesneden. Uh, dat, dat café daar, dat schijnt helemaal leeg te zijn. Laten we maken dat we wegkomen. Jij kunt zien. Natuurlijk. Oh, zij.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 Nee, dat gaat niet. De chauffeur van die bus moet blind zijn geworden achter het stuur. Daar komen we nooit langs. Eh, draai dan om. Ongeveer vijftig meter terug is een laantje dat ook in Dienrood uitkomt. Wat is dat in vredesnaam? De dierentuin. We horen de leven, s nachts dikwijls brullen. Hm, ze zullen honger hebben. Hun voedertijd is al lang geweest. Maar ze zullen wel verhongeren. Arme stakkers, hulpeloos achter <laughs> tralies. Dat is maar goed ook. Voor ons tenminste. Denk je dat ze ook blind zijn? Ik weet het niet.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 Waar zullen we heen gaan? Om te beginnen naar een fabriek in Clarkenwell. Ziezo, die is open. Wat is dit voor een fabriek? Uh, Wentworth Limited.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 Zou ik toch eigenlijk moeten doen? Ach, helemaal niet. Ik vind het leuk. Uh, moet ik de tafel dekken? Ja, laat ja. we het helemaal echt doen. Dat dacht ik ook. Wat krijgen we? Uh, avocados, een kreeftcocktail, koude kip met Waldorf salade, Franse kaas en koffie. Wat? Niet eens kan jaar? Nee, er zit er een potje, dan blijft hij langer goed. Uh, wat wil je drinken? Witte bourgogne of liever champagne? Ik laat het helemaal in jouw offer. Zoals je wilt. Oh, er staat hier een Bata Montrachet. Die lijkt me wel wat. Wil? Ah, ik ben bezig. Sorry. Wat ben jij trouwens aan het doen? Je het pontificaal steken of zoiets? Ik ben net klaar. Hoe vind je het? Dat is... ach, oh, je... je bent beeldschoon. Dank je. Hey, hoe kom je al die avond, Jurk? Die hing in de kast...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 Dat brengt me trouwens op een idee. Zullen we een uh, vooraf nemen? Ik kan hem je werkelijk aanbevelen. Graag. Ja, alsjeblieft. Op je gezondheid. En op de jouwe. Hmm. Wat heb ik een honger. Oh, ik ook. Uh, servet. Dank je. Oh. Wat is er? Het wordt er donker? In de auto liggen kaarsen. Laat ik ze maar even gaan halen. Nee, nee, wacht eens. Alsjeblieft. Wat denk je dat dit zijn? Ja, uh, kleine kopieën van de Venus van Milo. Maar ook een nogal decadent soort kaarsen. Lucifers? Goede genade. <laughs> Wat ze niet allemaal bedenken. Voor het daar niet meer.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 Ben je klaar voor de volgende gang? Portlikeuren van cognacje. Cognacje, graag. Moeten we niet afwassen? Wel, nee, we blijven hier toch niet. En na ons komt er niemand meer. Dat klinkt dat opeens weer realistisch? Dat weet ik. Maar ik geloof echt dat we een plannen campagne moeten gaan maken. Nog heel eventjes. We zouden eigenlijk zachte muziek moeten hebben.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 we moeten niet afhankelijk worden van vuurstenen. Kaarsen. Hmm? Stormlantaarns. Nee, zaklantaarns. En batterijen. Batterij. Wat zou je denken van een verbandtrommel? Ja, ja, een paar. En alle geneesmiddelen die we eventueel nodig zouden kunnen hebben. Kojak. Hmm. Ja, een paar vaatjes. En een paar kisten mineraalwater voor noodgevallen. Mineraalwater. Ja. Zijn die, die, die triffetgeweer in de wagen, neem je die ook mee? Ja, plus een paar jachtgeweren. ...karabijnen en revolvers, met de nodige munitie. Echt? En een paar hengels lijkt me ook wel nuttig. Als we toch van de jacht en visvangst moeten leven. Nou, netten of handgranaten lijkt me veel handiger. Verder een uh, leest en ander schoenmakersgereedschap, Plus zoveel mogelijk schoenen. Ja, schoenen, ja. Een naaimachine. Hmm? Ja. Scharen, een tondeuzen. Scharen, ton. Voor wie is hij hem nou? nou? Voor jou. Om mij iedere maand mijn haar te knippen. En ik dan?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 Bill, Bill. Ja. Oh, Bill. Hoor je ze, al die stappers van mensen. Nou, Jozelle, lievertje, niet haar, kom. Ik heb geprobeerd op te slapen. Ik was zo moe. Maar toen hoorde ik ze. Ik ben zo bang. Kalm, nou maar, lievertje, kalm. We kunnen er toch niks aan doen. Echt niet. Oh, Bill. Als jij niet was, werd ik krankzinnig. Zolang wij maar bij elkaar blijven, redden we het wel. We zij zijn ze met zoveel. Wij zijn maar alleen. Kijk! Nee, nee, ik wil niet naar buiten kijken. Jawel, Josella. Zie je, dat schijnsel? zo. De huizen die in brand staan, heb ik al lang gezien. Daar wil ik weer kunnen kijken. Nee, dat is heel wat anders. Een zoeklicht. Wat? Ja, kijk maar! Daar, in het noorden. Waar? Oh ja. Dat is een signaal. Wat betekent het? Dat iemand probeert om alle mensen die nog kunnen zien te verzamelen. Dat we naartoe gaan, vlug! Nee.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 En Archer, Tony Fuletta. De regie had Dick van Putten.